Goed, uh, we gaan moeder en dochter van Kleven eens aan de tand voelen. Nee, ik veronderstel dat de moeder ondertussen al opgedoken is. Ah, ja, dus, uh, dat moet ik ook nog vertellen. Ze is vannacht nog komen kijken. Maar ze is direct weer weggereden. Met haar rentschroeven? Nee, voor zover ik weet staat hij nog altijd op het erf. Nou, dat is vreemd. Hoe is ze dan naar daar gekomen? Ik kan me inderdaad voorstellen dat het voor u een zware schok moet geweest zijn, mevrouw van Kleven. Net zoals voor uw dochter... Mijn mensen zullen u hoe dan ook straks de sleutels bezorgen... ...van een nieuw appartement van het OCMW. Weet jij toevallig waar dat ergens is voor mij? In die woonwijk tussen de St. Clara dreven en de calavari staat. ...dacht ik daar waar vroeger het uh, kapucijnenkloosje was. U stans. kan daar dan voorlopig uw intrek nemen. Bedankt, commissaris. Die manège was alles wat ik nog had. Hoeveel tegenslagen moet ik nog, nog zo meemaak? U was verzekerd, hoop ik. Een verzekering dekt nooit alles, hè. Ja, maar u zal zien dat het misschien allemaal nog wel meevalt... En uiteindelijk hebt u beide alleen maar materiële schade geleden. Dat kan niet van iedereen gezegd worden. Vertelt u mij om te beginnen maar eens wat meer over die stalknecht uh, Frank Lernout. Ja, wat wilt u weten over Lernout? Uh, sinds wanneer was hij bij u in dienst? Lernout was niet in dienst bij Hoezo? mij. Hoezo? Volgens uw dochter was hij de stalknecht? Uh, tijdelijk? Ja. Mama, hij zat al meer dan een jaar bij ons. Hij was niet ingeschreven? Uh, nee, niet echt. Uh, hij hielp ons uit de nood en wij. <lacht> hij was dus een zwartwerker. Ja, maak u zich maar geen zorgen. Dat interesseert ons niet. Voorlopig toch niet. Uh, waar kwam hij vandaan? Geen idee. Op een dag stond hij daar. Hij kwam uit zichzelf op werkvragen En hij was tevreden met wat we hem konden betalen. U gaf hem kosten inwonen. En nog iets? Een beetje zakgeld. Meer konden we echt niet doen, maar daar had hij geen problemen mee. Woonde hij bij u in huis? Nee. Maar eerst vond hij wel boven ons, hè, ma. Ja, en hij begluurde mijn dochter. Hij boorde gaatjes in de vloer van zijn kamer en telkens opnieuw. En toen we het voor de eerste keer opmerkte, beweerde hij dat het hout waren. Houtwormen maken niet bepaald gaatjes die groot genoeg zijn om er door te kunnen gluren. Maar daar dacht u niet meteen aan. Hij stopte ze iedere keer netjes weer dicht. U vond dat blijkbaar grappig, mevrouw. Ik vond hem belachelijk. Ja, maar het kon u dus niet echt veel schelen dat hij u zat te begluren. Of vergis ik me. En hij bleef haar lastigvallen, hè? ook toen hij naar dat kamertje boven het clubhuis was verhuist. U hebt hem dus niet ontslagen? Nee, maar gelukkig is hij uiteindelijk wel ontslagen. Dina! Wanneer? Eergisteren. U hebt hem eergisteren dus voor het laatst gezien, mevrouw? Ja, eergisteren, smorgens vroeg. En gij, Dina? Gisteren. Gisteren? Daar heb je mij niks van gezegd. En wanneer dan wel, gisteren? heeft dat belang? Dat zal ik wel uitmaken. Gisterenmiddag, rond vier, vijf uur. Heb je toen met hem gesproken? Nee, hij liep mij gewoon voorbij. Waarschijnlijk ging hij weer drank halen. Sinds ik hem recht in zijn gezicht heb gezegd dat ik nooit met hem zou neuken... Was hij niet meer Dina, alsjeblieft. Speel niet zo'n komedie, maar. Was het nooit of nooit meer, Dina? Dina, met Frank Lernout is belachelijk. Je hebt dus geen enkele relatie gehad met Lernout, Dina? Op geen enkel moment? Nee, nee, maar je moet niet zo kijken. Was Frank Lernout gehandicapt? Had hij al zijn vingers? Ja, natuurlijk. Eergisteren ook nog? Of gisteren? Hij had geen verband rond een van zijn handen? Maar nee, helemaal niet. Commissaris, denkt u dat Frank die brand gesticht heeft? Mama, Frank is dood. Opgebrand. Misschien heeft hij zelfmoord gepleegd. Wat denk je? Is dat mogelijk? Hij was er toen in staat. Hij was tot over zijn oren verliefd op mij. Maar, Dina dat is niet waar. Het dat we gevonden hebben, en waarvan we nog niet helemaal met zekerheid weten... of het wel degelijk Frank Lernout was, miste een pink. Oh, dat is afschuwelijk. Maar ge is dus allebei formeel. Frank had al zijn vingers. Op. ja, natuurlijk. Toen de brand uitbrak, was u niet thuis. Mevrouw Van Kleven, waar was u? Bij een vriend. Die u eerder op de avond was komen ophalen. Ja, rond een uur of acht, half negen. En die vriend bracht u dan s'nachts weer naar huis. Maar toen u de toestand zag, bent u meteen met hem teruggereden. Ja. En u bent dan bij die vriend gebleven... tot uw dochter u belde vanuit het hotel... waar ze door ons was ondergebracht. Commissaris, ik ben al 25 jaar weduwe. Ik ben u daar toch geen verklaring voor verschuldigd. Mevrouw Van Kleven, dat zullen wij wel uitmaken. U moet beseffen dat we hier met brandstichting en met een verdacht overlijden te maken hebben. Als blijkt dat u of uw dochter informatie achterhouden, dan kan ik u zo laten opsluiten. Dat begrijpt u toch? Ja, of niet? U verdenkt ons toch niet van die brand? Ik sluit voor het moment niets uit. Een laatste vraag. Is iemand van u beiden onlangs nog in het concertgebouw geweest? Hier in Brugge. Nee? Ook niet met die vriend van u? Nee? Nee? Nee? En gij, Dina? Ik? Gij ook niet? Nee? Pieter, ik begrijp iets niet. Waarom hebben we hen niet geconfronteerd met het feit dat hij al dood was? Jantje, omdat wij slimmer zijn dan dat. Enfin, ik ja. toch? Je hebt toch op de lichaamstaal van de dames gelet, of niet? Hun blikken naar elkaar en zo. Of hebt je alleen oog gehad voor de weinig verhullende kledij van Dina van Vrees? Ja, ze was inderdaad nogal wulps gekleed voor een ondervraging. Ja, maar je hebt gelijk. Er is duidelijk iets mis tussen Kom, niet weken. Moment, Karin, moment, moment. We zijn hier nog aan het debrieven, gelijk de Amerikanen zeggen. Ja, maar zeggen. luister, nu is twee seconden naar mij. Dat zijn toch moeder en dochter van Kleven, hè? daar beneden aan de balie. Die twee van die afgebrande manege met alijk. Ja, ja, ze wachten daar nog op de sleutels van een appartement van Toosie en Wee. Ja, ja, commissaris. Die Elian van Kleven, dat is een vriendin van Elena Littin. Vermeer, haal haar eens rap terug.